9 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Zo'n 10 Nederlandse ziekenhuizen behandelen coronapatiënten nog steeds met de omstreden malaria-medicijnen chloroquine en hydroxychloroquine, schrijft het AD. Onder meer het UMC Utrecht, Maastricht UMC, Elisabeth II Steden Ziekenhuis in Tilburg en het Isala Ziekenhuis in Zwolle doen mee aan een studie naar de werking van die medicijnen. De stichting Werkgroep Antibiotica Beleid, beleid adviseert om de malaria-medicijnen per 1 mei niet meer te geven. We weten inmiddels dat het niks doet en het heeft misschien ook bijwerkingen, zegt de stichting. De ziekenhuizen zeggen dat de patiënten goed in de gaten worden gehouden. EHBO'ers verschillen nogal van mening over hulp verlenen met de anderhalve meter maatregel. Het Rode Kruis hield een enquête: een derde van de ondervraagden is bereid hulp te verlenen aan een onbekende als ze dichtbij moeten komen en een derde van de EHBO'ers wil wel helpen, maar op voldoende afstand. Als een familielid of huisgenoot eerste hulp nodig heeft, dan zou 93% van de ondervraagden binnen anderhalve meter eerste hulp verlenen. Opnieuw zijn in tientallen Amerikaanse steden mensen de straat opgegaan naar aanleiding van de dood maandag van een ongewapende zwarte arrestant. In steden als Charlotte, Washington en New York brak geweld uit. In Atlanta bestormden betogers het hoofdkantoor van CNN en richtten vernielingen aan. Op andere plaatsen in de stad zijn branden gesticht en politieauto's vernield. Ondanks een avondklok waren er ook weer betogers op de been in Minneapolis, de stad waar de zwarte arrestant overleed door toedoen van een politieagent. De Europese Commissie heeft goedkeuring gegeven voor de 9 miljard euro staatssteun van Duitsland aan Lufthansa. Er zitten wel voorwaarden aan. De luchtvaartmaatschappij moet een aantal start- en landingsrechten aan concurrenten ter beschikking stellen. En oude toestellen moeten worden vervangen. Het weer, veel zon, later wat stapelwolken en het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 dus, we hebben deze met middenmotor, deze met een lithium-ion accu of deze speed pedelec. Keuzestress? Met de handige ANWB e-bike vergelijker, vind je de e-bike die bij jou past. Zo heb jij het goed voor elkaar. Alles voor de fiets vind je op anwb.nl slash fiets. Dit is een test, dus luister goed. Hoe vaak hoor je de koebel?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 Toebak leeft. Toebak We gaan beginnen. Al meer dan 12 jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen, Zandvoort! Straks een stukje geschiedenis. Wat gebeurde er door de jaren heen? Is vandaag 30 mei. Maar eerst even dit jungle. I am fake, don't know if you know it. And if you do, I never show it. Can you be fake, hon? Is it just me, babe? Go cool in a jungle that has me tied. So I smile my eyes for the camera. Frown in the rear mirror Swear at the driver He's been racing me this far There's no point in cutting the corner I'm caught in a jungle By my own life It'll be okay if you need me. I'll be the only one awake. Can't you see me only when you see me sitting in the corner with the lipstick stains? <gasps> Get heard, they speak again. They say we're heard from underneath the racket of the hard days. Bass down, they call it. Hits the ceiling, hits it hard, breaks the windows. Now we got to pay for those pains. I'm caught in the jungle by my own life own lies, caught cool in the jungle, by my own lies, by my own lies. Now I try, if I capture every moment, Now take it back, take it back, we don't know the future. Jungle, we are the jungle We are the jungle, run, the jungle. Life is a jungle, in the jungle. We are the jungle, run, the jungle. Life is a jungle. Oh, life is the jungle, zeker. Uh, tweede gedeelte is het radio begonnen We begonnen met Millie Turner. En toen ik de, deze plaats voor de eerste keer hoorde... Lang, lang, ge, nee, helemaal niet zo lang geleden. Gek, het plaat is nog maar een paar maanden uit. Uh, toen dacht ik, toen deed het me een beetje denken aan dit. Het deed me een beetje... Je... Oh, net, toch net te anders. Is toch mocht, als je het los van elkaar ziet, dat je denkt van... hé, hey, het is gewoon Kate Ness die je hoort, maar het is geen Kate Ness. Het is toch ja, net van een andere stemgeluid. Wat goed verkijkt wordt eigenlijk, bij alle, is alle muziek hetzelfde? Want altijd worden wel zelf de noten gemaakt. Oh, mijn ja, God, hou ze even lekker op met alles nog weg te... Ode de <lacht> ik kan gewoon om alles... Nou, ja, alles is hetzelfde gewoon. Ja, het ja. is niet eens is Je hebt gewoon la, la, la, en je hebt ook la, la, la. Wat, wat zeg je? Eigenlijk is alles ook gewoon hetzelfde. Want alles bestaat uit atomen. Oh ja, als je terugrekt op, op kwatsen uit... Ja. Goed. Uh, wie is, uh, wat ja, als je, is er als vandaag? Je me, wacht, maar als je ver genoeg uitzoomt. dan uh, is er eigenlijk helemaal niks aan de hand. Nee. Dan is er helemaal niks. Ja. is er helemaal niks aan de hand. Als nee. je maar ver genoeg uitzoomt. Nou, uh, het zal wel wel. Uh, wat is het nou? Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Nou, vooral, wat gebeurde er allemaal door de jaren heen? In uh, 1431. toen was de 100-jarige oorlog uh, in Frankrijk bezig. In Rouen, die was nog langer trouwens hoor. Maar toen werd uh, op deze dag. Werd, uh, Jean d'Arc werd uh, op de brandstapel. werd uh, Geëxecuteerd. Het was pas 19 jaar. Ach. En wij wij kennen haar allemaal nog. Dat Moet je, je voorstellen. 1431. 19 jaar dat je zoveel indruk maakt ook gewoon. Ja, dat is een hele stoere meid. Was ja, dat wil je zeggen. Oh. Goed, uh, 18... Uh, nee, niet 18, bijna wel. 1983, explosie bij uh, het kruidvatfabriek Muiden. Voor de vierde maal na de oorlog heeft op het terrein van de kruidfabriek in Muiden... een zware explosie plaatsgevonden. Daarbij werd de achter de fabrieksgebouwen gelegen droogkamer voor kruid... volledig verwoest. In de aan de vecht gelegen fabriek zelf werden alle ruiten uit de spanningen geblazen. Ik heb het filmpje even zitten kijken, dat is echt uh, bizar. Er is hè? niks aan de hand, er is geen bom of zo. Nee, is maar een heftige explosie. Drie doden. En uh, sinds uh, 83, uh, zijn er, uh, nou ja, 1883 zijn er heel wat explosies geweest. Echt ongelooflijk. 9 januari 83, 13 dood. Uh, 86, 2 dood. 1924, 1 dood. 17 januari 47, ingezamelde uh, granaten van de Tweede Wereldoorlog. Oh, die willen wij wel hebben. Kunnen we misschien nog iets mee doen? Wat ziek idee. 17 dood. En zo gaat de lijst door tot en met 2001. En toen was er ook weer een brand in de opslag. Een, een verpakkingsmateriaal. Er was gelukkig geen ontploffing. Er waren geen doden. Ze zijn wel ver gekomen. Maar goed, de VPRO dacht bij zelf. Daar gaan we toch eens een aan documentaire over maken. Die ze op het terrein aan het rondlopen geweest. Die hebt heel veel mensen geïnterviewd. Ge en die hebben zo gezegd van, dit is echt niet in orde. Zodra er iemand op bezoek komt, dan gaan ze dingen schoonmaken, gaan ze dingen op orde brengen. Maar zodra niemand komt kijken, blijven gewoon lekker aankloten. En dat hebben ze door de jaren heen gedaan. En zijn echt heel veel mensen wel om het leven gekomen. Dat is echt wel bizar. En het maf is nog, er kwam nog iets anders aan het licht. Ze hebben waarschijnlijk uh, in 1986 illegaal kruid geleverd aan Iran. Dus. Dit is een lekker kruidfabriekje daarin muiden. Ja? Nou, heerlijk. En ze had ook de creet, de werknemers onderling, wie hier onvoorzichtig werkt, verhuist zijn dood eer hij het merkt. Een hele oude creet dit. Kijk je, <laughs> je het maar even weten. Dat je het maar even weten. Wat nog meer? Ja, in uh, 1898 uh, werd uh, uh, in de, uh, door William Reason en uh, Morris Travers werd uh, het. Uh, uh, Atoom uh, krypton ontdekt. Wat? Krypton? Krypton. Wat heeft hij toch nodig of niet? Ja, van de nee, film kan van, je juist van juist uh, Superman. Even, maar dat is Kryptonite. Oh, is dat Kryptonite? Ah. Oh, maar krypton, daar heb ik wel iets anders over dan. Maar ja, ook dat is kryptonite. Ja, echt waar ben ik? altijd het in de war gewoon nu? Je bent gewoon in de war. Fuck! Shit, denk kryptonite ik voorbereid staat heb. niet. Nee? Ja. En krypton wel. Oh, krypton. krypton is een, een gas wat uh, onder andere gebruikt wordt in hoogsnelheidsflitsers. Uh, uh, en yeah. uh, ook wordt gebruikt uh, uh, als uh, stuurstof voor... Uh, um, uh, de Ionenmotor waarmee uh, satellieten, uh, sommige satellieten uh, uh, zich voortbewegen. Het uh, goedje is wel vrij duur. Het kost uh, tussen de 30 tot uh, 65 dollar per liter. Okay. Dus, uh, maar ik dus had wel een heel leuk weetje erbij. Want dat yeah? vond ik wel. Want diegenen die dat hebben ontdekt, yeah? he, die William Ramsey en Morris Travers, die hebben een week later hebben ze op dezelfde manier dus de vloeibare lucht. Uh, verwijderd van uh, water, zuurstof, stikstof, helium en argon... hebben ze ook op dezelfde manier, hetzelfde proces... hebben ze neon ontdekt. Oké, okay, neon. Een week right. later, dat vind ik toch wel heel grappig. Dus misschien dat we volgende week het kunnen hebben over het neon. Zo ja, dat zou dan wel moeten Ik ben moet weer, weer te snel. Ja. ja, leuk, neon. Ze waren het kloten met glastechnologie en uh, gas... en dan krijg je dat ja, snel. Ja, leuk, leuk, hè? Ja. Maar goed, het ging over de ontdekker Morris Travis... in uh, welk jaar was het ook weer, 1898? Uh, ja. 1898. Ja, 18, ja. ja, ik zit nog even terug. Ja, hoe lang dat alweer geleden is. Ja, 22 jaar, maar ja. Is, het is vandaag, is het uh, ook. Uh, in 1814 werd Napoleon verbannen naar Elba. Oh? En sindsdien oh. hebben we die lekkere snoepjes die uh, Napoleon... Die, oh, dit Napoleon. Was, Napoleon? Sindsdien. Sindsdien? Ja, ja. Dat ja, uh, ja. was toch wel zuur? <laughs> nee, sorry. Ik, je, bent helemaal ik hier. Zit ja, je, je zit je, in het Je zit erin, hoor. Lekker mee. Nee. Lekker meelig. Nou goed, was, het is nu een hotel alweer 15 jaar geleden, 2005. Ja, nou hou je vast. De bekentenis dat Nathalie Holloway op het strand van Aruba in zijn armen is gestorven... en dat hij haar lichaam vervolgens in de oceaan heeft gedumpt... is een heleboel hijza om niks. Hij heeft alleen maar verteld wat onze infiltrant wilde horen. Aldus Joran van der Sloot die er prat op gaat dat hij in politieverhoren ook onder de grootste druk steeds heeft gezwegen. Ja, ja, Jorgen van de Sloot zou nog steeds de dader zijn. Er is nog steeds geen bewijs van wat er net al over... het is al 15 jaar geleden, het is ja. nergens een lichaam komen bovendrijven... Of nergens een lichaam gevonden. En er zijn nog steeds mensen die ermee bezig zijn. Maar ze is in 2012 officieel doodverklaard. Uh, tot grote ontzetting van die moeder. Ja. Die wil blijven hopen. Maar die vader zegt, het is klaar nou. Jazeker. Het ja. was een, sowieso schijnt een hele grote inspanning geweest zijn van dokter Phil. Hè? Dokter Phil is er dan blijven knutselen. Die heeft gezegd, maar nee, die jorden van de sloot heeft er iets mee te maken. En toen is de bal eigenlijk een beetje gaan rollen. En toen zijn er allerlei geldschieters geweest. En die hebben gezegd, 25.000 uh, dollar. Voor, voor een gouden tip voor de Gouden Tip ja. en een miljoen zelfs als ze nog levend terugkomt. Het maf is wel dat deze geldschieters momenteel een beetje onder de zijn gekomen... omdat ze allerlei belastingfraude hebben gepleegd... en oh. ook ze ook al illegale wapenhandel hebben gedaan. Dus ik denk dat het beloning niet bestaat. Maar iedereen wil toch wel uh, graag weten ja, hoe het allemaal zit. Maar het maf is wel, er zijn ook heel veel mensen zich er ontzettend druk om te maken... die zeggen het is wel het Missing White Woman Syndrome... Waarvoor is er zoveel aandacht voor deze ene vrouw... terwijl er nog zoveel, heel veel andere vrouwen... en soms geen witte vrouwen... zomaar verdwijnen. Zomaar verdwijnen en ja, ja, niks ja, meer gedaan wordt. Dat is zeker zo. Dat, dat is in ding wat zeker Maar nou goed. Marcus? Ja, uh, vandaag in... Uh, uh, uh, uh, uh, hier staat... Nou, ik kan hem even niet terugvinden. Sorry, hier. Ja, in, uh, vandaag in 1969... Uh, uh, uh, was de uh, Trita die Mei een uh, arbeidsopstand in uh, Willemstad... Uh, het ging al uh, vanaf de jaren zestig uh, niet zo lekker met, uh, met Curaçao. Uh, hoe heet het? De, de, de kosten werden steeds hoger en uh, hoe heet het? De, de, de lonen werden, uh, ja, waren eigenlijk bevroren. Yeah. En uh, het ging helemaal fout toen Shell eigenlijk een groot deel van het personeel uh, ontsloeg. En via onderaannemers uh, onder veel slechtere arbeidsvoorwaarden uh, opnieuw aannam. Uh, zonder enige uh, bescherming. Uh, nou, vervolgens uh, kwamen uh, in de ochtend van 30 mei uh, 1969... ...verzamelden zich uh, arbeiders van Shell... Uh, ...voor en vooraf uit solidariteit aangekondigde stakingen... ...onder leiding van uh, papa Gaudet. Uh, en ja, dit, uh, deze opstanden hebben uiteindelijk wel uh, ervoor gezorgd... Uh, dat, uh, um, uh, ja, ...dat de regering uh, uh, toch uh, ja, best wel een shift heeft gehad... Uiteindelijk werd er ook gewoon gezegd door uh, uh, Den Haag uh, dat uh, de Corps mochten ingezet worden. om uh, orde te herstellen. Oké. Okay, dus dat okay. is best wel uh, heftig. Uh, uiteindelijk heeft het ook drie doden opgeleverd. Ehm. Uh, ja, ja. Goed. ja, Shell. Ja, aan de ene kant goed, aan de andere kant. Het heel nou, het is uh, bezig. Niet een van de bedrijven op deze aarde. Uh, nee, nee, nee. nee, deze nee aarde. Goed. Ja, goed. Maar ze, ze lopen zelf die leiding open, zeggen ze dan altijd. Ze lopen zelf die leiding open, waardoor het gaat lekken. En dan hele natuurgebieden worden verkloot gewoon. Dat zeggen ze altijd. Dat zeggen de mensen van Shell of andere Ja, die mensen van Shell die zeggen ook oh, altijd dat, dat, ja, dat ja, diegenen die, die protesteren pijp... dat doen. Nee, die, oh. Ja, die pijpleiding wordt natuurlijk gemolesteerd ja, ja. om uh, het olie eruit te halen. Nou goed, dat Ik is heb nog één leuke, nee, ja? maar die wil ik wel heel graag doen. Want oh. uh, het is zelfs zo dat Rowan hè, Ze heb, heeft ze genoemd in het nieuws. Want er is zo'n 12, 1232, 30 mei, is Antonius, de heilige Antonius van Padua, is heilig verklaard. En dat was gewoon een, een man die uh, priester was. En, die wordt altijd gebruikt van heilige Antonius, goede vriend. Zorg dat ik mijn uh, wat dan ook, mijn ketting of mijn sleutels weer vind. En, uh, maar Rowan Hesen heeft dus een plaatje gemaakt. Die heet dus de, uh, heilige Antonius. En die zegt: soms is het beter iets moois te verliezen. Uh, beter verliezen, dan dat je het nooit hebt gehad. Dat, dat, dat is dus over. Uh, wat probeer je nou of te doen? Die Antonius, oh. ja, ik probeer Limburg oh. te doen, maar dat okay. lukt me niet helemaal. Maar, nee. Het is wel heel grappig dat die Rowan Hesse deze plaat heeft gemaakt. En misschien was dat wel ik, het een heel is, andere keuze. Wat is, het is beter iets moois te verliezen. verliezen. Beter verliezen dan dat je het nooit hebt gehad. Oh maar Ze zeggen altijd, God, je hebt altijd spijt van de dingen die je niet deed. Nee? En dus uh, als je dus uh, uh, uh, spijt hebt, je, ja, je maar hebt niet verloren, maar je hebt het wel meegemaakt. Ja, oké, okay, maar dit... Uh, dit uh, de de, Rowan Hesse... Die zeg je dat die, ook tegen, tegen, de, tegen de moeder van uh, Nathalie Hallebe? ja. Het is vervelend dat je dat hebt verloren, maar je hebt er hier gewoon wel gehad, die Nee, dochter. nee, maar nee. het is ook wel koesterde mooie herinneringen van uh, je meisje. Ja, oké. Okay. Ja, Mag die manier. Ja, dat is wij. Je dat moet er soms beter. ook weer. Ja, je moet ook weer door met het leven. Ja, precies. Net als wij met dit programma. Deze muziek. Let's move on. Oh, lekker. Inhaler. En dan heb je ook weer een band. de uh, Falls. Die hebben dan weer op plaat. Dat heet Inhaler. Zo kan je een hele uh, schakel maken... van platen met titels. En dan uh, titels met platen. Goed, het is uh, de zaterdagmorgen. We zien het er ook midden in de verjaardag. Eentje die al lang al natuurlijk dood is. Onder de zoden. Maar wel heel veel betekent. heeft voor de jazz scene. En dan heb ik het over... Benny Goodman. Benny Goodman. Uh, uh, geboren in 1909... En uh, 1989 overleed hij. Uh, hij heeft uh, de klarinet aan hand genomen. En dan uh, geef ik een, een stukje fragment al. Even een fragment. Dit is Benny Cooper. Hij was een zoon van de arme Joodse emigranten. Hij speelde op jonge leeftijd al klein. Net op een gegeven moment kwam hij uh, in een bandje. De High School Gang in Austin. En uh, in 1926, hè, 1926. Euh, nog, nog geen twintig jaar oud. Maakte hij zijn eerste plaat al. En speelde hij later in de Carnegie Hall in New York. En, uh, dit is wel eens een hele bekende plaat van hem. Was hij eigenlijk de eerste jazzgigant in een klassieke hal, hè? Er werd heel veel schande over gesproken. Want echt waar? Er hoort allemaal geen jazzmuziek in deze hal. Je de kan niet is alleen voor klassieke muziek. Maar goed, uiteindelijk heeft hij heel veel muziek gemaakt met zijn band, Benny Goodman. Goed, wie zou er nog meer jarig zijn geweest? Of, uh... Uh, Peter... Eén van Rusland, oftewel uh, Alek, uh, die, Peter de Grote. Is die, die is wel dood, al, geloof ik. Hè? Ja, die is al lang dood. Hij oh, al is in 1672 dood. geboren, hij is maar 53 geworden. Ja. Maar hij was toch wel een hele grote tsaar. Hij heeft echt het leger, de kerk, handel, alles heeft hij hervormd. Ja. En uh, Rusland versterkt als een Europese grootmacht. Dus dat was op zich ook, als je het zo leest, niet een echt onzippend tsaar. Nou Van de nou, Is hij nog steeds groot? Want ik bedoel, we zijn nu niet zo meer erg met Europa bezig, Europa gericht, Rusland. En toen waren ze wel heel erg Europa. Ja, zeker. Ja, dat is toch wel even een verandering. Maar tijdens zijn ja. periode werd ook de Russisch Orthodoxe Kerk hervormd. En hij had ook het uh, patriarchaat Moskou afgeschaft. En uh, ja, hij was echt goed bezig. Ja, want als je kijkt naar die foto's en denk je denkt: is dat Rus? Dat is niet echt een rust, joh. Nee. Nee. Nee, nee, nee. nee. Dat is uh, zijn vriend van Rembrandt of zo. Zo'n gevoel krijg ik erbij. Goed, Marcus, wie is dan meer jarig? Ja, Le Monde Colman. Of, uh, oftewel uh, rapper Big L. Die zou vandaag uh, jarig zijn geweest. Ah, nee, niet weer zo'n Vooral dat hij dood is. Uh, doodgeschoten, zeker weer. Ja, uh, oh, inderdaad, ja, dat hoort erbij als je ja, een grote hoort erbij. rapper bent. Ja. Uh, hij, uh, hij kwam uit uh, uh, ja, dus, uh, weet het, uh, de wijk Harlem uit, uh, uit New York. Ja, hij uh, werd in 1999 uh, neergeschoten. Uh, uh, negen kogels wisten zijn uh, lichaam uh, te raken. Waarvan twee in zijn hoofd. Nee, ja, is ook uh, niet zo gek. Is het een hele grote weer? Een nee. hele grote gast gewoon? Uh, nee, een klein, uh, klein gastje. Dan maar heb je uh, goed kunnen richten. Jo. Een, uh, hoe heet dat? een uh, jeugdvriend van hem uh, werd uh, opgepakt maar later ook weer vrijgelaten. En de moord is nog steeds niet opgelost. Echt waar? Oh, dat is altijd triest. Ja, weer zo'n donker iemand waarschijnlijk, hè? Weer niet opgelost, dit. Nou, onder de rappers weet je nooit hoe het allemaal is. Het is echt... Jezus, dat is Jezus, een verhaal ook weer. Uh, Hal Clement, Harry uh, Clement Sturbs heet hij. Hij is een van de eerste science-fiction schrijvers. Hij uh, werd ook gewoon Hal Clement genoemd. Hij uh, leefde van 1922, uh, 2003. Zijn eerste verhaal was Proof... En dat ging dus over science fiction. En dat was in die tijd wel erg vernieuwend. hoor. 1942 over science fiction weet je wel. Echt, kwamen, zaten We zaten nog midden in de oorlog. En dan zou je denken. hal, is, is, is dit al naar hem vernoemd dit? I'm sorry Dave. I'm afraid I can't do that. Nee dat is niet vernoemd. Nee dat betekent heel iets anders. <laughs> dus dat is wel weer grappig. Deze man uh, hij heeft onder andere Noise geschreven. Dat is een van zijn laatste werk in 2003. Voordat ik voor hij dood ging. En zijn Ice World. In 1953 was het eerste science fiction verhaal. Ja, zeg mij niks, maar ik denk de echte fanatieke al dit keer: Ja, dat is oh, de Holy Grail. Nou, vertel. Ja, vandaag is uh, ook de geboortedag van Alexei Leonov. En dat is dus eigenlijk de eerste mens in de geschiedenis die een ruimtewandeling heeft uitgevoerd. Oh. Dit was dus nog, nog voordat uh, de mensen op de maan wandelden. En uh, hij werd op uh, 18 maart 1965 gelanceerd aan boord van de Fosshot 2. En uh, ja, toen heeft hij dus een ruimtewandeling uitgevoerd. En, maar daarna gingen ze dus in, van Amerika gingen ze met de Apollo achter onder maan en uh, die, hebben van alle, die hebben daar gelopen. Ja, toen hebben ze alle vluchten gedaan want uh, Amerika had gewonnen. Wat, oh. uh, wat, wat ben jij opeens uh, Rusland aan het verheerlijken? Oh, uh, ja. Stukje. Rusland is het. het voor... komt door die eieren. Ja, Ik wil er ook heen. Ik wil zo'n ei. Oké. Okay. Ja wie vandaag? I'm afraid I can't do that. Nee, ik ben bang dat ik dat niet kan. Nee, dan niet. Nee, nee, dat gaat niet door. Nee. Ja, wie vandaag ook jarig is, is Tom Morello. Oh ja, uh, Tom Morello. Het uh, is toch uh, de Amerikaanse mu muzikus die bekend werd als gitarist van Rage Against the Machine en Audioslave. Oké. Okay. Echt goede gelegenheid. Oh, dit toch fucker? weer. Oh, heerlijk dit. Mag hoor, dit hè? Dus gaan we wachten op het einde? Ja, dat, dat wordt wel lekker. Ja, we draaien dit. Normaal zou dit echt nooit draaien, echt. Maar uh, ik verafschuw deze muziek. Maar hij is vandaag jarig, dus dan mag het. Nou, zeker. Dan moet het maar. Goeie je ja. even los, hè? Ja. ja. Het, uh, degene die vandaag ook jarig zijn geweest, overleden in 2011, hij is, hij is de grondlegger van de Indo Rock. En de Indo Rock is zeg maar een Nederlandse rockmuziek met wat andere invloeden. Dit zijn de Tielman Brothers. Die hadden hits in de jaren 60. Eén van de knullige platen vind ik dit dan. Little lovely lady, little lovely lady. Little old lady. Dat was in 1966, was de groot uh, dus deze Andy Tillman uh, van de Tillman Brothers. grondlegger van de Indo Rock in Nederland. Goed, wie nog meer jarig of jarig geweest? Ik heb toch uh, onze mooie man uit uh, Goede tijden slechte Tijden. Everon Jackson Hoy. Hij Hoi. speelt Bing in Goede Tijden. Hij wordt vandaag 38 jaar. Ik vind het wel een aantrekkelijke man, maar hij, hij is toch niet van de dames, begreep ik. Oké. Okay. Ook al bijzonder als je inderdaad niet van de dames bent. Maar ja, zo zijn er een hoop mannen, die dan wel heel mooi zijn en dan toch weer altijd die mooie mannelijke rollen krijgen. Oh ja. Ja, dat is ja, trouwens toch een beetje Dan wil je er ook verheerlijk en je laten van, echt waar zit die Nou ja, nee. dat wordt niks. Nee toch. Nee, oh nee, als ik in die spiegel kijk, wordt het zo niks. Ik ben te oud daarvoor. <lacht> nou goed, dat heb ik altijd. Goed, uh, Winoda Judd van The Judd is vandaag jarig. Ze wordt 56. Ja. Dit, dit is muziek, denk ik. Moet ik dit nou haten of vind ik het leuk? Dit is country. Ja, country of country. Ik vind ja. het toch wel leuk, dit. Ja, de uh, uh, Judds uh, hebben we nog meer verjaardigen. Ik ga Rijken. zo door, hè. Silo uh, Green wordt vandaag jarig. Hij is vandaag uh, 46 geworden. Hij klinkt gewoon echt als hij veel ouder is, natuurlijk. Does that make me crazy? Dit is oh, deze oh, ja, man namelijk. Ik, ja. Hij is ook van Knal Barkley, namelijk. Silo uh, Green, uh, dit is ook van hem. Fuck you. Fuck you and Fuck you en fuck you too en fuck die en fuck dat en weet ik veel allemaal wat hij zingt. Het is, uh, hij heet eigenlijk gewoon uh, Thomas de Carlo Callaway. En uh, hij wordt dus uh, vaak ingehuurd voor allerlei uh, productiewerk en uh, de zingpartij. Hij heeft onder andere ook de zang gedaan op uh, de Santana album Supernatural. Hij komt ook af en toe wel eens bij uh, The Night of the Proms. Hebben okay. we hem live gezien. Dat is toch wel leuk. Ik had niet verwacht dat nou, nee, hij nog voor 46 was. Nee, het ziet er wel vrij <laughs> oud <auto> uit. Het <laughs> ja. ziet er wel, yeah, fuck that. Maar goed, verder hij heeft toch een relletje veroorzaakt op Times Square. Op Times Square werd toen het uh, nummer van John Lennon gezongen. Uh, Imagine. En in dat stukje, in, in, die, of in die plaat wordt gezongen natuurlijk. And there's no religion too. En hij had gezicht, uh, gezongen. And uh, all religions are true. Tot hij zo, ho. Oh, Echt waar, niet? John Lennon was tegen het geloof... en ga je nou gewoon zijn tekst aanpassen... door te zeggen dat elk geloof goed is? Dat kan even niet. Maar goed, het was natuurlijk wel goed bedoeld... om te laten zien dat elk geloof wel iets goeds in zich heeft. Nou, ja. nog meer verjaardagen. Ja, ik heb er nog eentje en dat is Frank Lucas. Dat is een uh, uh, ja, Amerikaanse uh, drugsdealer... en uh, ja, uh, baas in de georganiseerde uh, misdaad... die uh, ook in, uh, in de mooie... Uh, uh, regio Harlem in uh, New York uh, uh, woonde. Hij uh, was actief vanaf uh, uh, 1969 tot uh, 1975. En is uh, uh, ja, vooral uh, bekend geworden omdat hij uh, 70 jaar cel zou hebben gekregen, uh, waarvan hij er maar vijf uit zat. Oh. En uh, dat omdat hij uh, uh, hielp als informant. Uh, uh, en Daarmee 100 andere drugszaken kon, uh, uh, kon verhelpen. Oh, wat een uh, link, Michel ook. Van de NSB er ook gewoon. Ja, uiteindelijk kreeg hij nog een celstraf omdat hij wel. Uh, uh, weet je uh, heroïne en coke nog probeerde te kopen en daarmee. Uh, uh, maar het, het rare is dat, dat daar eigenlijk levenslang voor staat. Maar uh, uh, in Amerika. Maar dat hij. Ja. Uh, uh, yeah. Daar toch mee vrij is gekomen. Het voelt alsof er nog een bonnetje ergens moet liggen. Ja, hij, uh, hij is uiteindelijk uh, overleden uh, op 88-jarige leeftijd, op natuurlijke uh, dood. <laughs> Jezus. En uh, de film American Gangster is op zijn leven. Uh, oh, Oké, okay. oh, dat is wel leuk, Wel goed om te weten. Nou goed, tot zover de verjaardag. En uh, straks nog wel even de Zandvoortse bericht natuurlijk. Uh, dus, goed, uh, het hele album is denk ik nu wel op single uitgebracht, of in ieder geval onder de aandacht geweest. Ik heb het ook over deze thema in Pala, Slow Rush. En dit heet Breathe Deeper, dieper ademhalen. Wel even de planten spuiten voor. <laughs> echt helemaal niet uit wat ze zingen. Als je maar een galm overheen gooit. Een beetje lyrische piano. Dan komt het allemaal goed. Thema en Palus hebben een CD uit. De Slow Rush. Nou, het klopt. Dat dekt de lading wel een beetje. Oh, een beetje relax, gewoon. Een beetje op zo'n bedje liggen. Hoi, hey, wel op afstand. Anderhalf meter. In de buitenlucht. Oh, dat maakt ook niet uit. Dat moet niet te gek worden, hè? niet te veel mensen. Anders gaan we optreden. Maar dat maakt niet uit. Oh. Jezus, toch zoveel onduidelijkheid over die regels. Ik hoop dat we binnenkort daar nog even... Uh, duidelijkheid nog gaan over gaan maken. Dat, uh, zo, is het niet, zo kunnen we toch niet leven in deze maatschappij. Nou, je begrijpt het al. Die is alweer ruim half geweest. En om half... Zandvoortse berichten. Precies. Voorstel, coalitie, alle partijen zijn gesproken door deze dus deze man die ingehuurd gehuurd was. Ik even kijken, de formateur van de Berg... van de Burg, sorry. Van de Burg is uh, komen praten... heeft met D66 gepraat, heeft met PVV gepraat... de OPZ, PvdA, GL... en Nou goed, ze dus kwamen erachter dat... Uh, één ding wilden ze niet eigenlijk. Ze wilden, nou ja... PvdA en GL wilden niet met de PVV. En uh, uiteindelijk wilden de, de VVD en de D66 CDA... ook weer niet met uh, PVV. Dus uiteindelijk is de PVV gewoon buitenspel gezet... Ja, dat is niet helemaal prettig. Want de, de man van de PVV, uh, uh, die zegt van ja, zo sluit je wel 10% van de samenleving. De mensen die hier in worden, die op hun hebben gestemd, die sluit je buiten. Dus dat is niet helemaal netjes, zou je denken. En goed, er komt verder nog een onafhankelijk onderzoek naar de weg. Die bijna zo aan werd genomen. De, dat wordt onafhankelijk onderzocht. En uh, dan wordt er verder gekeken. En verder zegt Van den Berg, uh, ja, hij is als formateur ook gevraagd. Dat wil hij graag doen. Hij zegt, alsjeblieft. Er moet een nieuw bestuur komen. Echt. Ga er regelen. Nou, de politiek in Zandvoort is gewoon elke keer bevat. Hoe is met die toren eigenlijk, met het Watertorenplein? Hoor ik daar dan zo nee, van? Niets nee, helemaal niks meer. Helemaal niks ook gewoon. hè? Nou, ja. nou vertel. Wat nog meer? Uh, het ja. team van het ja? van Zandvoort is hard bezig geweest... om de anderhalve meter afstand in hun ruimtes aan te passen. En vanaf dinsdag 2 juni start Zandstroom Nieuwe Stijl. Alles zal anders zijn. De essentie blijft echt onverantwoord. Onverantwoord, ja. Ik en zeg onveranderd. Het, en binnen. ja. Buiten. Net als op de school is het ook bij de zandstroom. Brengen tot de voor- of poortdeur Idem en ophalen. in mantelzorgs en zo. We moeten helaas buiten blijven. Dus dat betekent voor iedereen dat zomaar aankomen waaien... is even onmogelijk. Ja, dat uh, snap ik. Onverantwoord, sorry hoor. Onver onveranderd. <laughs> ja, maar dat staat wel onbewust in je, in je hoofd. Eigenlijk wil je dat zeggen. Je vindt het onverantwoord. Ja. Uh, Marcus? Ja, door de wereldwijde verspreiding van het coronavirus... Uh, is de Formule 1 uh, natuurlijk, uh, zoals bekend, uitgesteld. Hé, niet... Nee, ja, nee. Oh, ik was op vakantie in Turkije, dus ik heb het allemaal gemist. Vertel verder. De, organisa de organisatie van de testkampie heeft in uh, samenspraak met de Formule 1 Management... moeten concluderen dat het uh, niet meer mogelijk is... om dit jaar uh, nog een race uh, met publiek te kunnen houden. En daarom uh, is besloten om de race definitief uit te stellen tot 2021... Uh, Sommige races gaan wel door. Oh. Uh, uh, uh, maar dat komt eigenlijk omdat uh, daar de overheid zodanig steunt dat uh, de circuits niet uh, afhankelijk zijn van het geld van, uh, van kaartverkoop. En in uh, de Nederlandse uh, Grand Prix is dat wel. Dus uh, daardoor uh, kunnen we niet uh, de race doen zonder publiek. Ja, Oké, okay. dat is uh, door de belastingbetaler uh, opgehoest. Nou, hartstikke goed, dat is een belangrijke zaken. Gewoon. Dus hij vindt er helemaal geen andere belangrijke zaken. Een rondje rijden op het circuitpark, is echt heel belangrijk. Ja, dat, doen we, dat doen wij dus niet van belastelijke nee, nee. Maar andere landen doen dat wel. Ja, nee, goed, dat is goed om te horen. Goed, overnachting in eigen dorp schijnt iets te zijn. Uh, ja, dat is een beetje een soort reclame. Ik vond het toch wel een leuke actie eigenlijk bij Beach, Club, uh, Beach Hotel is natuurlijk gerenoveerd, alle kamers zijn onder, uh, onder handen genomen. Ze hebben natuurlijk de hele input op de straat gezet. Je kon het voor een hapbekrat, dan kopen. Nou goed, ze hebben er geen restaurant bij gekregen. Je kan er alleen maar oh, bitterballen, daar moet je op leven. Dat is wel even een minpuntje. Maar je schijnt dus gewoon uh, voor 50 euro te kunnen overnachten. En dat is gewoon mensen die in Zandvoort wonen, kunnen daar zeg maar uh, overnachten. En waarom zou je dat doen? Ja, gewoon om een kennis te maken met het hotel. En dan kan je met een bus naar Zandvoort gebracht worden? Ja, dan ben je eerst een rondje gereden. En dan zit je met 40 man in zo'n klein busje? Ja. Nee, dat is niet de bedoeling. Dat is het bedoeling dat je eigen gelegenheid komt. Maar ik vond het wel een mooi gebaar. Nou, het is wel grappig om dat zo te doen. Maar dan hebben we weer een parkeerprobleem. Oh mijn god. Nou, laten we erover ophouden. het is toch een soort sluipreclame. We hebben in ieder geval, Dat is ook een beetje reclame. Maar dat vind ik wel weer leuk. Het is een Kanmeijer. Die is in 2017 is hij op reis geweest naar Australië en later door naar Indonesië. En hij heeft er allerlei bizarre dingen meegemaakt. En hij heeft dus een, een boek over geschreven. Dat heet dan Het Toba-meer: Een waar gebeurd verhaal. Dus ja, dat kan je lezen of uh, huren. Ik, ben op cel, ik zat ook al lezen, ik ben wel nieuwsgierig. uiteindelijk heeft hij alles meegemaakt en hij ging bijna dood. En toen kwam het ergste nog: toen kwam hij thuis. Toen dacht ik, oh mijn god, moet hij tegen zijn moeder vertellen? Toen moest hij het allemaal nog verwerken. Dat was het ergste. Dat, dat, dat doe je onder het schrijverwerking. Okay. Dan krijgt het een plekje. Een plekje. Nou goed, het uh, ja, is wel uh, het schijnt spannend te dus, zijn, uh, deze weer. Goed, verder nog even: de leerlingen uh, zijn uh, flink in beweging geweest voor het Rode Kruis. Ik vond het wel heel mooi uh, uh, gebaar. Het college Hageveld van Heemsteden. Ze hebben een sponsoractie op touw gezet. En de teller staat nu op ruim 55.000 euro. Ze hadden een, uh, nou ja, een doelgesteld 10.000 euro bij elkaar uh, uh, bewegen. Dat redden we wel. Maar uiteindelijk is het dus 55.000 euro geworden. Twan uh, van de Wijs heeft bijvoorbeeld uh, op de fiets is hij naar Leiden gegaan. Heeft 168 euro bij elkaar gefietst. Sven uh, met opdrukken. Grappig, 165 euro. Ik weet niet hoeveel keer je opgedrukt heeft... maar het moet toch wel een flink, uh, flink aantal keer geweest zijn. Valentijn Schuurman heeft in één week 75 kilometer hard gelopen. En zo zijn er nog veel meer mensen. Dus Zoals Best uh, uh, Ritjes heeft touw, touwtje gesprongen. 200 euro. Je hebt wat rondjes lopen draaien Echt wel, het is dus stoer. Echt dat kinderen zich daarvoor inzetten om met het rode kruis dus geld te geven en uh, uh, de kwetsbare samenleving te helpen. Goed, nou, uh, het is over de zand voor de denk ik wel weer. we noemen nu de, de, de Jolandekeus. Wie deden we nou? Deden we nou uh... Jij had een plaat klaarstaan. Nee, ik had hem niet de, klaarstaan, uh, maar. De uh, de machine. Toch? Ja, die wil omdat hij jarig was. Dat vond ik zo te borstelijk. Ja. Fuck you, what you do! No, no, no, ja, nee, dat je ja, Nee, ze is vandaag jarig, deze vrouw. En haar naam is. Ja, Frederik. Je moet even de lijst bijpakken. Geef me een momentje. Hoe oud werd ze? We? Ja, ik heb het hier. Marie Frederiksen, zij is de zangeres van uh, uh, RockSet. Ja. Helaas kreeg ze in 2002 kreeg ze hersentumor, werd geconstateerd, kanker dus. En daar werd ze voor behandeld. En Uiteindelijk in 2005 werd ze er vrij van geconstateerd. Ze had geen kanker meer. Maar in 2010. Uh, kon ze weer Toeren, 2010. En uiteindelijk uh, in 2016 kwam het weer terug. En uiteindelijk uh, ja, was, kon ze niet meer uh, gered worden. Uh, triest verhaal. En uh, nou goed, dan gaan we daar van haar uh, even muziek draaien. Je had het niet zo gauw bij de hand, hè? Nou, weet je wat? Ik zoek, draai eerst even een andere plan. Dan doen we zo wel even de jolande head to the ground. I can only hear sound, I wanna see. Colors you see, do you see them? I want to get a good look. De en zo heet hij, Eyes Wide Open. Ja, zo kijk je de wereld in, je ogen wijd open, kijk wat er gebeurt. En uh, dat, we hebben een stukje geschiedenis, de verjaardag, natuurlijk in Zandvoortse berichten. En ik nog even, uh, ja gisteren was ik uh, op een aan het kijken geloof ik, of M. Ik haal al die programma's door elkaar, al die praatprogramma's. Soms zit ook al, <laughs> ik had zelf de gast aan de tafel. Maar dit keer was Rutger uh, Bregman weer aanwezig. Ja. De man van uh, alle boeken die hij schrijft. Uh, gratis geld, geloof ik. En weet je wel. Waar verdient uh, de vuilnisman meer dan de bankdirecteur? Dat soort dingen allemaal. Uh, heeft die boek overgeschreven. Hij doet er ook nu een nieuw boek uit: uh, met een hoopvolle boodschap. En uh, dat gaat vooral over dat de meeste mensen deugen. Ja, ik heb het gelezen. Oké. Okay. Dat uh, hele dikke boek. Dat D hele dikke boek heb ik gelezen. En het was zeker de moeite waard. <gül> zeker. Ja, klopt. Ik heb het zelfs op een telefoontje zitten lezen. Oké. Okay. In de bus steeds. was weer. zo gepakt door het gegeven. Ja, ja zeker nou, weten. Hij had gisteren, legt hij niet even uit, waardoor hij uh, geïnspireerd was. Iedereen schijnt het verhaal wel te kennen van uh, Fly, uh, Lord of the Fly. Zegt over jongens die op een uh, eiland komen en die dan elkaar na het leven staan. En eigenlijk gewoon allemaal... Ja, een soort apenwoorden die ja, elkaar gewoon uh, bijna dood maakt allemaal. En hij, weet een verhaal van, uh, hij heeft een verhaal kunnen achterhalen van jongens die op een eiland terechtkomen. Zes vrienden die daar gewoon prettig samenwerken en tot hoge dingen komen. En ja. uh, dat heeft hij in het boek verwerkt door te laten zien dat de mensheid gewoon wel deugt. Ja, in principe dat, wel. En dat maar... we moeten samenwerken. En dat het niet is van de sterkste overleeft want anders... Dat, dat is niet zo. Maar je, dat, je ziet het ook steeds in de geschiedenis. Dat, dat er dan één grote potentaat is. Dat op een gegeven moment het volk zich toch gaat verenigen om die potentaat af te zetten. Potentaat? Een potentaat. Ik noem, uh, ik noem een Hitler. Ik noem een uh, uh, uh, Frankrijk. Uh, yeah. de, de establishment. Die hartstikke rijk was. En de arme mensen waren arm. Die hadden geen brood. En uh, er was armoede En dat is ze uiteindelijk zegt, toch verenigen. Ver, uh, verenigen Om dan te zorgen dat zij met z'n allen het kunnen overleven. Ja. Dus uh, dat, dat is toch steeds wat je ziet in de geschiedenis. Dat mensen het toch het goede willen. Er is oorlog hier in Nederland. En dat het verzet zich uh, tot grote hoogte gaat. En dan denk ja. ik, ja, de meeste mensen deugen. Ja, dat klopt. De meeste, geloof ik ook hoor. De ja. meeste mensen, toch? Zeker dat je. Ja, dat je gewoon uh, ook dat, dat we geen dier zijn eigenlijk. Dat we toch tot even meer zijn dan dier. Dat we mee, iets meer geëvolueerd zijn dan dier. Ik bedoel, soms noem ik uh, onszelf wel een beetje een dier. Maar het ja, komt... is nooit dat mensen dat dieren elkaar moppen vertellen en wij weer wel. Nee, dat is waar. Ja. Uh, en wij hebben gewoon wit in ons ogen schijnt het. dat. is het. En dat is het. We hebben wit in onze oog. De ons ogen. de emoties zien. En mijn dier kan het helemaal zien. Het is gewoon een zwart balletje. Ja. Ja, er zit ook wit in ons nou, okay. Ja, maar dan, dan zijn, maar ze niet die, ja. Dus zijn ze bijna dood. Dus hij is bijna dood. Nou, het is er even Ik zat tegen Lea zeggen. Nou daar komt er een film van natuurlijk, deze, van deze, dit boek. En uh, dat is ook zo mooi. Dan zegt hij dat hij het overleg heeft gehad met al die mannen. Vier van de zes leven nog, geloof ik. En wat, hoe doen we het met de rechter? <laughs> Toeilig, gewoon, het wordt door zessen gedeeld. En hij zegt, ja, ik geef mijn deel natuurlijk aan een goed doel. En je zag gewoon dat hij eigenlijk daar, daar eigenlijk niet zo... Dat was gewoon normaal. Weet je. je zag in zijn ogen niet dat hij daar wel mee wilde scoren. Ik vond het wel een mooi gebaar. Achter ons zei hij: Ja, natuurlijk gaat het een goed doel, dit en dat. En het was helemaal niet belangrijk om dat te noemen. Ook al. Nou, goed, goed bezig, deze, gebracht, Brechtman. Goed, nog meer? Ik ja. kijk even van jullie, druk aan het lezen. Wat ja, zijn jullie allemaal? Jullie zijn druk lezen? aan het lezen, ja. ja. Maar ik heb, ik heb best nog wel wat bericht hoor. Ja, nou, we Want er zijn er nog, nog niet De Indiaanse autoriteiten hebben een van spionage verdachte duif vrijgelaten. Want ze dachten dus dat hij een drone bij zich droeg. Die Waardoor zij dan voor Pakistan ongezien konden spioneren. Ja? Yeah? Maar ja, uiteindelijk, na een langdurig onderzoek, is gebleken dat hij geen spion was, vrijgelaten. En het enige was, hij had dus een ring om zijn pootje met codes. En dat was vast, een, uh, die had volgens de dorpeling een link met een militante groep in de regio. Dat is wel bijzonder hoor. Wat? In 2016 werd er ook wel een vogel ingerekend. Nadat er een briefje op hem was gevonden, waarop de Indiaanse premier. Narendra Modi werd bedreigd. Het zijn dus gewoon postduiven blijkbaar. Yeah. En die worden dus gewoon gepakt. Ja. Maar ja, deze is dus nu vrijgelaten. Dus dan uh, kan je duif... weer verder. Het is gewoon uh, een soort uh, my name is Bond. Day ja, is bond. Nee, het is allemaal wel. Maar een, een duif, ik bedoel, uh, dat die echt een spion, spion is. Dat is natuurlijk ver gezocht. Maar om, om een duif nou vrij te laten, dat vind ik echt heel ver gaan hoor. Duiven! Met zo'n muziekje erbij, weet je? Dat doen ze ook bij die zeehonden altijd. Ja, Goed, ik heb in Amsterdam gewoond, dus die heb je altijd een duivensyndroom. Goed, Marcus? Ja, hoe heet het? Afgelopen woensdag was er een poging om de SpaceX-raket te lanceren. Is het mislukt? Ik heb het niet gevolgd eigenlijk. Nou ja, 16 minuten voordat de aftelling op nul kwam... Ja, kwam er een duif langs? Nee. Ja, sorry. Normaal suprême. Was er, uh, ja, door weersomstandigheden ja. hebben ze het moeten afblazen. Er was namelijk een, een uh, onweerstorm onderweg. Dan denk je toch, zo, een raket die de ruimte in gaat. Ja, een ja, beetje ja, ja. en het is klaar. Maar ja, uh, ja ze, ze hebben het risico niet genomen. En uh, vandaag gaan ze opnieuw een poging uh, uh, doen... Eh. Uh, ja, het is voor het eerst in uh, uh, negen jaar... dat astronauten vanuit Amerika uh, weer uh, uh, de lucht in worden geschoten. Dus negen jaar niet meer gebeurd. Oh, en, uh, wordt wat tijd dan? In uh, Florida staat die uh, nieuwe lancering gepland om 21 uur 22 uh, vanavond. Oké, okay, of vanavond? Oké. Okay. Nou, het dat is ook is... zo'n rare tijd, 21 uur 22. Ja, ik weet ook niet. Het zal mooi zijn... 11, you got a pretty big audience. This live gate a great show. Dus zullen we afwachten of het een great show gaat worden natuurlijk. Straks uh, nog meer berichten. Ik zeef even te kijken naar mijn lijstje met platen. Oh ja, deze plaat zou ik nog wel even kunnen draaien. Ik heb er nog zoveel meegenomen vandaag. Uh, de killers hebben natuurlijk een nieuwe CD uit en die hoor je hier. out of the news Doesn't like birth In de eerste plaats. White Trash. Ooh. Yeah. Het is wel toepasselijk van deze tijd. om dat weer even te horen. White Trash! Dat was het. En ik zal nog even ik kon het van die laat, om dit stukje nog even te laten over van Jesse Jackson van uh, Watstec uit uh, 1972 tijdens het, uh, ja, het festival. It is a day of black people taking care of black people's business. That is why I challenge you now to stand together. Raise your fist! Burgers, hij riep iedereen op die daar bij uh, het festival aanwezig was... om uh, te gaan staan en zijn vuist omhoog te doen. En zeggen, je mag er zijn. Je mag er zijn. <laughs> ja, ik vond het een mooie toespraak van Jesse Jackson in 1972. Om, omdat er natuurlijk gigantische rellen zijn in Amerika. Omdat ja, een, een donkere man gewoon echt op een manier behandeld is. Dat je denkt, echt wat een gast joh, doe normaal. Nou goed, dat is, het zal niet de laatste keer zijn. Maar echt, het is wel goed dat het gefilmd wordt. We zei Will Smith ook alweer. Er is niet meer... Racisme het wordt alleen gefilmd. Oh, Dan dat, dat, Smith, ja, die nou ja, acteur. Ja, die acteur zei oh, dat. Oké. Okay. Het werd gepost door iemand anders weer. Dat dacht van nou. Dit is natuurlijk, ja, dan ja. klinkt. klinkt het bijna ja. zo oh, van gelukkig, er is niet meer. Zo klinkt het. Maar we zijn ons er meer van bewust. Dus alle, ze hebben ook gezegd dat je. In dit tijdperk waar we nu zitten, was dat aquarius of zo? Ik weet het niet zeker. Oh. Maar hm? dat alles, alle on, onrust, onlust... alles komt over water. En dat is dus zo. Okay. Alle shit komt naar boven. Ja, ik weet niet of het zo is, maar het is wel, wordt wel meer gefilmd. Hè? We zijn er wel meer mee bezig misschien. Anders dan ja. als dit niet gefilmd zou zijn, dan zou het eindelijk euh, oh ja, oh, er is, ja, was oneenigheid of zoiets op straat, was wel weer een donkere man. En nu heb je de beelden bij. Dan is het toch anders. Goed, ik, Marcus krijgt een vingertje. Waarvoor krijg je nou een vingertje? Nee, ik, ik vroeg ja. op, af of hij wat had. Maar, ja, want het is de laatste. Hè? Het is anders de laatste. heb ik een heel lief verhaaltje over een hondje. Maar, uh... oh, nou, dan wil ik wat liever verhaaltje ja? over het hondje. Ja, ja, okay. ja er is, uh, uh, er is lief een oudere inwoner van de stad Wuhan, die was uh, opgenomen lief in het hondje. ziekenhuis. Maar zijn trouwe viervoeter... Ja, deze is niet zo lief. Dat wacht even, wacht even. Hij is weg. De trouw vier voeten, kwam met zijn baasje mee. En die wacht dus nu al drie maanden op zijn terugkeer. Maar die man is helaas overleden. En uh, het hondje weigert dus het ziekenhuis te verlaten. En de medewerkers hebben hem al die tijd gevoerd. En inmiddels, inmiddels Xiao Bouw genoemd, kleine schat. En Xiao heeft al die tijd in de wachtkamer gewacht... tot de lockdown werd opgegeven op 13 april. En daarna werd hij opgevangen door de eigenaar van het winkeltje in het ziekenhuis. En uh, ja, het was wel hard Iedere dag stond hij daar weer te, uh, zat hij daar weer te wachten. Hij is zelfs weggebracht op een gegeven moment naar waar hij vandaan komt. Maar hij ging toch weer terug naar het ziekenhuis. En inmiddels is hij dus overgebracht naar het asiel. Oh. Omdat meerdere patiënten klaagden dat hij door de kamers liep. Maar ja, het doet heel erg denken aan die film Hachi, weet je wel? Over, ook gebaseerd op zo'n waar uh, ja, ja. gebeurd verhaal over zo'n. Uh, was dat niet een Sharpei, zo'n hondje? Oeh. Mm. Dat was een mooi hondje ook. Ja. Goh, zo zielig. zo oh, echt. Uh... Ja. Nou, even een snoeihard verhaal overheen, Marcus. <laughs> nou ja, ik heb, ik heb een uh, verhaal over. Uh, uh, ja, de WhatsApp-fraudes. Uh, steeds meer. Uh, uh, er is nu al het aantal meldingen van uh, berichtjes die. Uh, zogenaamd je, om je pincode te instellen. Uh, oh ja, ja stellen, ik heb een paar gehad. Hoe uh, ja, ja. uh, um, weet je dat? Uh, een dergelijke. Er uh, zijn, uh, zijn nu al meer meldingen. Uh, van dit soort fraude uh, uh, um, um, dingen dan uh, in heel 2019. Dus okay. uh, ze zitten nu op 3500. Vijf uh, maanden, heusje. En uh, er staat ook een, een heel ja, erg bericht bij: van uh, uh, een man die, uh, ja, die had, uh, netjes gespaard voor zijn pensioen. Had 27.000 euro uh, had die, uh, gespaard yeah? als extraatje voor zijn pensioen. Uh, en die, uh, die werd gebeld uh, door uh, zijn bank, de ING. Uh, oh, en, uh, God, ik voel hem uh, maar aankomen. Uh, nou ja, er was uh, me op meerdere pogingen gedaan... Om, uh, uh, op meerdere locaties om, om uh, geld op te nemen... en in te loggen uh, op, zijn, uh, op zijn bank, werd er gezegd. En uh, er was uh, al geprobeerd om 2000 euro over te maken naar Oekraïne... En om, uh, zijn, om te voorkomen dat zijn uh, bankrekening geplunderd zou worden. In plaats van moest dat... hij zijn code geven zeker? Nee, moest oh. hij uh, geld overmaken naar, de, naar een speciale kleusrekening. Oh mijn uh, god. Nou, oh. Hij heeft uiteindelijk de 27.500 euro die hij had uh, overgemaakt. Shit. Ja, en dat... Uh, ja, nou ja, jullie raden het al. Dit was niet ING die, die belde, maar uh, ja, een, uh, uh, een georganiseerde... Wat een gemeenheid. Ja, uh. ja, ja, wij kregen laatst ook een, een, of een mailtje, geloof ik, een sms-berichtje. Of een van van, uh, eh, Mam, ik heb een nieuw telefoonnummer. Uh, je kan het oude telefoonnummer weggooien. En toen zei mijn dochter, die zat naast ons: Nee, volgens mij niet, hè, want jij regelt altijd. Ja, uh, hey, klopt. Dus hoe moet je op reageren? Nou, reageer gewoon maar: Oh, dat is goed. Hoeveel geld moet ik overmaken? Hebben we toen terug gereageerd? Uh. Toen was het stil. En toen later, een week later, kregen we weer hetzelfde berichtje. Ze moeten wel communiceren onderling. Dit is natuurlijk knullig. Oh. Ja. Dit is maar een werd daar om geld gevraagd? Nee, maar dat is de volgende stap natuurlijk. Okay. Dat weet je gewoon dat het op die manier gaat. weet je wel. En dan dacht ik van... Hé, hey, dit is niet volgens het protocol. Nee, dat klopt nou, niet. Nou, laten we maar stoppen. Ja, volgende week proberen we het weer. Kijk of ze er dan wel in stappen. Ja. Ja, je, hebt, je hebt kans dat er gewoon zo'n bot achter zit. Zo'n chatbot. Die gewoon uh, zo'n berichtje leest. Selecteert. En dan daarop uh, ja. reageert. En dit, en dit berichtje stond niet in het protocol. Zo. Nee, dat is dan een beetje sukkerlijk. Maar <laughs> ja, tot, uh, ja. Ja, goed. Ja, dat bleef bleven het toch wel even een paar keer proberen. Zeker twee, ja. drie keer. Nou ja, nou ik heb het continu door zo'n uh, liefdadigheidsinstelling. Word ik gebeld. Ja? En dan, de, dan neem ik op. En dan uh, hangt hij op. Dus denk ik denk, nou, ik ga dan toch even het nummer even checken. En ja. dat dus bleek dan dus inderdaad uh, van een bekende liefdadigheidsinstelling. Ja, ik kan een heel veel telefoonnummers terugvinden ja. op het net. Hè? Ja, ik, heb, ja. ik heb daar een tipje voor. Voor iedereen die een uh, Android toestel heeft. Ja? Helaas werkt het niet op iPhone. Maar uh, je hebt zo'n appje van uh, Telgarder. Dat is een website waar je al die telefoonnummers kan checken. Yeah. Maar die kun je installeren op je, op je telefoon. En dan op het moment dat je telefoon overgaat, dan geeft hij dus ook aan op het moment dat je. Echt waar? Uh, oh, dat is dat het een fraudeleus uh, telefoonnummer is, geeft hij een waarschuwing. Oké. Okay. Nou, oh, telgarder. Telgarder. TelGarder. telgarder. Ja, goed. goed. Okay. Nou, met deze handige tip eindigen we dit radioprogramma. Yeah. Ik zou zeggen: veel plezier dit weekend. Maak er wat moois van. Het is een ja. extra lang weekend, hè? Heerlijk, alles gaat los. En iets wat mooie weer. Balten spuit mee. Niet te veel sproeien. Niet te snel sproeien. Dat vind ik moeilijk. Het is te droog. Als man zijn. Maar ik ga wel altijd zitten. Goed. Goed weekend. Tot volgende week. Right. To Doei.